De Duitse zendeling Reinhard Bonke, die met zijn preken grote menigte trok in Afrika, is overleden. Hij zou sinds 1967 meer dan 79 miljoen mensen hebben bekeerd. De evangelist van de Pinkstergemeente claimde dat hij mensen kon genezen. Zijn optredens in Afrika waren niet altijd onomstreden. In 1991 kwamen in Nigeria zeker acht mensen om het leven bij rellen... vanwege een healing-sessie van Bonke. Reinhard Bonke is 79 jaar geworden. Het weer het gaat minder hard waaien, er is ook wat zon vanmiddag en het wordt een graad of 11. Vanavond neemt de wind weer toe en dan wordt het stormachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Kom eens langs de entree gratis! Zem, oh hoho! Ho. Dit is kerst met ZFM, met ben nu zetten in... we.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 Zo'n groep zegt de gezien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 En Iris Roest, die mag ook wel genoemd worden... die heeft ook een heel mooi werk geleverd. Dat is de vormgever van ja. het boek? Iris was bezig op een gegeven ogenblik, toen ik bij was... met het voorbereiden van de tentoonstelling over de historische Grand Prix. Dus ik zeg tegen ik zeg, dan moet je horen, ik heb nou zo'n affiche... dan kan je het prima gebruiken. Ja, maar dan is dat niet gevaarlijk en zo, weet je wel. Ja, auteursrechten of uh, je mag het maar één keer gebruiken.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 Luisteraars even nadenken. Mocht u opmerkingen hierover hebben of aanvullingen, of uh, heeft u misschien zelf nog in uh, grootkijktuin gezeten, uh, dan kunt u ons bellen 023 5730393. En dan gaan we nu naar de muziek luisteren. Oh. Want ik bekend gewoon dat wat waar. de nieuwste vinden overbodel, de vrede nee, dan is het schadelbaar. Zonder op een zonder kamer. rekenen van niet. O is op spieten, maar maar toch de wat Maar dan zing ik genoeg en ook geliefd. Zonder de Dan is er een zonder Zorg is de vol, oh, de vogels sluiten, dan voel ik mij als in een paradijs. Zie ik de hel droog, zonestralen, de laatste van de bezoek van Is meef lastig in zo smevolaan. Eet de trouwen niet van in een jaartje. Denk iedere nacht van alles en in elkaar. Fiets dat u volandig gaat slapen. Denk van dat ik iedere nacht mag drug. En het zwar van toe, maar je hebt op kwijt om. Ik in de monderen vraag. Rieperken van alles. De... Stijzen, dan voel ik mij als geen een paradij. Zie ik de heldenrol voor de straden, Dan laten we zonder horen zo zo dat het zo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 Choco, choco, chocolade. Choco, choco, chocolade. Ho, oh, meneer, koop een heel enkel keertje fijne choco, choco, chocolade. Koop, choco, choco, choco koop een stukje voor uw vrouw. Choco, choco, chocolade. Koop een stukje voor uw man. Oh, mevrouwtje, fijne choco, choco. -lade. Chocolade Koop een stukje voor me neer Ieder in Milano Wacht op mijn soprano Zing ik mijn lied Werkoop ik subiet Al mijn fijne kleine stukjes Choco, choco, chocolade Ja, in heel Milano Eten de mensen graag mijn choco, choco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 Nou, dat klinkt heel lekker, Jan. Ja, dat waren de Skymasters. Uh, met zang van Maria Dieke. Daar heb ik nooit van gehoord. Maar het was chocolade. Ja, daarom zei ik. Zo heet het. Lekker chocolade. Volkert, uh, uh, goedemiddag.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 En school D, uh, zeg maar, dat is de locatie van het Louis Davidskerkje nu. En daar werd uh, school D gebouwd. En uh, dat werd dus na de oorlog kreeg dat de naam Hannie Schaft. Ja. En, en dan later... had je ook, uh, daar had je ook zeg maar de eerste openbare kleuterschool, de Suringar kleuterschool. Op die naam kon ik vorige week vrijdag niet komen. Stom was dat. Nee, nou, toevallig niet vandaag, maar dat is dus... ook niet altijd. <laughs> de Suringarschool. school. Ja. En waarom heette dat de Suringarschool? school?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 Van, van eigenlijk heel geconcentreerd aan de, aan de zeekant. Want de kerk was... de hervormde, nu protestantse kerk... was het laatste gebouw van zee uitgezien. Ja. Dus het was heel erg geconcentreerd. Maar het stond allemaal als een beetje een rommeltje door elkaar. En toen kwam...